Het NOS Uit Syrië komen berichten dat er opnieuw met scherp op demonstranten wordt geschoten. Zeker vier mensen zouden zijn omgekomen. Tienduizenden mensen zijn vandaag op verschillende plaatsen bijeengekomen om de slachtoffers van gisteren te begraven. Toen schoten ordentroepen meer dan 100 mensen dood bij demonstraties tegen het regime van president Assad. Dat was het hoogste dodental bij de protesten tot nu toe. In totaal zijn al zeker 300 doden gevallen. De berichten uit Syrië zijn lastig te verifiëren omdat het bewind journalisten op alle mogelijke manieren tegenwerkt. Zo moest vandaag een verslaggever van de Arabische nieuwszender Al Jazeera het land verlaten. Het overgrote deel van de internationale media baseert zich vooral op ooggetuigen in Syrië voor informatie. pvda kamerlid Samson roept klanten van Nuon op uit protest tegen het salaris van de topman over te stappen naar een ander energiebedrijf. Deze week werd bekend dat Nuon het vaste salaris van topman Morelissen met 70% heeft verhoogd tot 750.000 euro. In het radioprogramma Troskamerbreed Kamerbreed noemde Samson het een schandalige truc dat het niet om een bonus gaat, maar om een salarisverhoging. Hij verwees naar ING waar de top van zijn bonussen afzag nadat daarover ophef was ontstaan. Volgens Samson kan dat bij Nuon ook. De opstandelingen in Libië zeggen dat de troepen van Gaddafi de strijd om Misrata hebben opgegeven. De militairen van de Libische leider zijn gevlucht of gedood... ...heeft een woordvoerder van de opstandelingen gezegd tegen persbureau Reuters. Gevangen genomen Libische militairen verklaarden eerder al... ...dat de troepen bij Misrata opdracht hadden gekregen zich terug te trekken. Volgens een onderminister dwingen de NAVO-bombardementen hen... ...om de strijd om Misrata over te laten aan lokale stammen... ...die trouw zijn aan de kolonel. Misrata is wekenlang belegerd door Gaddafis militairen... Volgens mensenrechtenorganisaties zijn bij die strijd zeker duizend mensen omgekomen. Misrata is de enige stad in het westen van Libië die in handen is van de opstandelingen. Wat weer zonnig en maximaal tussen 21 graden aan de kust en 27 in het binnenland. In het zuiden kan een stevige regen of onweersbui vallen. Ook de paasdagen zijn zonnig en warm. Dit was het NOS. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Truck and right I heard a dark voice beside of me silver chain Vanuit een heerlijk gekoelde studio van CFM is dit de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Door de Denson Sea en de Dreadlock Holiday. CFM! Zandvoort en de regio. En in de uur gaan we weer uh, heel wat uh, dingen doen uh, op het chat. De, de zender knalt door mijn hoofdtelefoon. Heer, heel ja. Leuk, hè? ja, lekker. Ik ben er een beetje helemaal bij. Uh, goed, luisteraars. Wat hebben we nog te goed als vaste onderdelen? Natuurlijk om half vier de evenementenagenda. Rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. En om kwart voor vijf het gedicht van de week. En natuurlijk tussendoor gaan we live schakelen naar de paasraces die in volle gang zijn. Momenteel is het de HTC en laten we zeggen de hoofdrace is momenteel de eerste race die wordt verreden. Dus tegen en het einde rond de klok van kwart over drie. Twintig over drie gaan we dus live schakelen naar Willem van Densen. Kijken hoe Jan Lammers het weer van afgebracht heeft. En verder natuurlijk in het laatste uur nog veel uh, internationaal nieuws. En tussendoor nog wat regionaal nieuws. En natuurlijk veel muziek. En we gaan weer snel naar het strand toe. We gaan Toch? We gaan Toch? Ja oké. Okay. Met de ras af gaan we richting het strand van Zandvoort. Juist. Doen we met Chris Ria en On The Beach. Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Ik heb up my mind. don't need to think it over, if I'm wrong I am right. Don't need to look no further, ik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 No way. dame Adel die scoort hit na hit in Nederland en uh, dit was een van haar eerste singles. de de Chasing Papers. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. En we gaan weer snel over naar het Circuit Park Zandvoort. Naar Willem van Dessen, lekker in het zonnetje, al daar. Ja, dat komt helemaal uh, goedemiddag. Uh, Circuit Park Zandvoort, uh, bezig nu de race in de Dutch GT4 uh, gecombineerd met de Benoît GT4 uh, Cup. Ja, een, een mooi spektakel. Grote uh, startveld, uh, 23 auto's. Uh, inmiddels alweer uh, drie rondes op weg. En uh, we hadden een rol in de start. En de man uh, Jan-Joris Heul. Die bleek toch uh, verschalkt worden door de, door de Italiaan uh, Stefano Dast, Die in een Lotus uh, Evora rijdt. Uh, de Italiaan was uh, geen eerst als eerste. een bocht in. Eruit uh, kwam toch uh, Jan-Joris Reul uh, weer als uh, eerste. En dat uh, is nog steeds Klaus uh, uh, die die uh, bezit. Maar jan we moeten alles aan doen om uh, de boel te verdedigen. Want uh, die Dast, uh, die zit op zijn achterbumper. En daarachter uh, zit dan weer de Engelsman Chris Stockton. Uh, die nu in uh, Giumetta rijdt. Dus uh, gevecht om uh, de eerste drie plaatsen. Inmiddels op vier plaatsen vinden we dan alweer uh, terug Simon Knap. Uh, die keurig uh, aanhangt uh, bij de volgende drie. Op vijf plaatsen drinkt naar huis van. De zesde is het inmiddels Harry Sundering. Uh, in de vol lange tijd was uh, Jan Lammers op de maar die is uh, teruggevallen naar ongeveer uh, de 13e plaats. Een andere opmerkelijke deelnemer is dat toch, uh, ja, ik doe het toch, ik noem het Ik geen uh, tijd gezet in de kwaliteit. Hij uh, startte vanaf de 21e plaats en uh, zijn uh, die Camaro en in, inmiddels kun uh, je helemaal weer terug op plaats nummer 8. Dus uh, deze jongeman is uh, plink door hetzelfde uh, aan het doen. Uh, en met nog een, uh, een Kortin uur te gaan in deze race kan er van alles nog gebeuren. Oké, okay, nou bedankt voor deze update. Uh, ja, dan komen we tegen de klok van kwart voor drie, kwart voor vier weer bij je terug. Willem. Ja, dat is goed. Dan uh, zijn we in ieder geval zeker van de uitslag uh, van deze race. Oké, okay. okay, dankjewel Willem voor deze vanaf het Chiquier Park, Zandvoort. En dit is zo'n leuke midley hè, die er nu aankomt. De clouseau Midley. Helemaal live gezongen uh, in het Sportpaleis. Het is door. Ik zit heel alleen te leven en de radio staat zacht. wat muziek je slechts te geven. Onbewust denk ik aan haar, hoe haar blik me kon Ik vaar nog terug aan haar En de radio speelt zacht Al die liedjes elkaar Was het wat ik had verwacht Of was het veel te zwaar In het donker in de dag Zolang geleden, wat wij te verleden. Ze heette Domino, of ze noemde zich zo. En zij had in haar ogen het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Cloese, wel van Mozart en de En mij het ochtends geloof was ik al Ik heb een vreemde smaak, ze is niet lang gebleven, heeft geen adres gegeven, ze heette domino, domino of zo. Zie me graag, ik heb je nodig, wat ik voor je voel vandaag nooit veranderen, zie me graag, ik heb je nodig, ik wil niemand anders dan jij, niemand anders to black.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 Zandvoorts Radio, op deze lekkere zonnige dag worden je Rigiera en Notengo Dinero. ZFM, voor Zandvoort en de regio. En het is uh, even naar half vier hoogtijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we allemaal gaan doen de komende dagen? Ja, we zitten natuurlijk al uh, helemaal midden in de paasraces vandaag en, uh, en aanstaande maandag. En aanstaande maandag hebben we trouwens ook uh, vanaf 10 uur live uh, uitzendingen. Zitten er helemaal live bij. De hele dag uh, live de races te volgen via ZFM Zandvoort. Krijgen we het ook op televisie trouwens? Oeh, ik dacht het wel hoor trouwens. Ik dacht het wel ja. dat ze daarmee bezig waren. Maar goed, is dat is toch even een verrassing. Dat is toch even een verrassing. Nou, we hebben de hoge hakkenrace we gehad. We hebben inmiddels begrepen dat er een man gewonnen heeft. Een man op hoge hakken. Een man op hoge hakken. Zo de, zo het is ongelooflijk. Ongeloo maar die, ongeloo die had zich helemaal ingetaped, hoor ik. Hè. Die, dus uh, ja, dat was slim gedaan. Oké, okay, dat heeft hij dan inderdaad slim gedaan. Maar goed, uh, die heeft dus 500 uur. ware uh, uh, check. Wat Hartstikke nee. goed. Goed, de Paasraces vandaag en uh, maandag. En natuurlijk hebben we op de 25e, dat is ook maandag in de muziekpaviljoen, de Peasant Plukkers. En dat is van half 2 tot 4 uur. En dan kijken we al natuurlijk even met klein oog naar volgende week, want dan is het natuurlijk grote Koninginnedag op 30 april in het centrum. Nou, uitgebreid programma kunt u natuurlijk terugvinden in het uh, grote gele boekje wat we elk jaar krijgen waar alles uh, in staat. En jij, moet, jij gaat ook een rol in spelen, hè Rob? We krijgen een bordesscene van jou. Oh ja, nee? is het zo? Nou, ja. daar hebben we het nog wel even over. Oké, okay, en natuurlijk, die koningin dag wordt feestelijk afgesloten... met de zeepkistenrace race rond kwart over vier. Voor zover de evenementen, enzovoort, enzovoort. Nog genoeg dingen te doen, dus ik zou zeggen... blijft u luisteren en blijf uh, meedoen aan alle evenementen. Oh, ik zie het al wat de fout was. Ja. Zei, nee, ik denk, waarom krijg ik nou muziek joh de hele tijd? Oké. Okay, maar, maar je had twee plaatjes klaargezet. Oh, dat, ja. Goed, ja. Ja, dat is ook wel leuk hoor, maar dan krijg je zo'n mix, weet je wel. Okay. Dat is niet helemaal de bedoeling. Blijf Even want we gaan zo meteen praten met uh, niemand minder dan met meneer Vos, maar dan met dubbel S en Nico Vos. Een heel mooi evenement op 5 mei. Daarover veel meer zo meteen. Land van duizend meningen het land van luchttrijd. Met z'n allen op het strand, Beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we binnen. Dan breekt daar u de passie meer binnen, het land wars van de tuttelingen. een uniform is heilig. Een zoon die nu zijn vader Piet, een fiets staat net. Waar, uh, Fluitsma en Fontijn en 15 miljoen mensen Nou, dat zijn er inmiddels wel een uh, 16. paar miljoen meer hè. zijn er ieder geval 16 hoor ja, 16 of Goed, aangeschoven is Nico Vos Nico, welkom in de studio Goedemiddag Zet je niet aan de strand? Nee, ja, ik moest hier zijn hè Ja, grandioos ja. dat je er bent Hey, uh, we kennen je allemaal van, uh, van, keep, van de Keep Them Rolling. En dan heb ik het over uh, 5 mei. Maar uh, jij gaat 5 mei nu iets doen. En dan gaat het uit van de Kelly's Heroes. Kan je even het verschil uitleggen het ja. is een, uh, een van de twee? Keep Them Rolling is natuurlijk de overkoepelende club hier. Die over heel Nederland eigenlijk heerst. Ja. En dat zijn ook degene die geweest zijn. Geweest zijn die uh, voor de eerste strandrit eigenlijk georganiseerd hebben. Uh, er is vijf jaar eigenlijk niks meer gedaan aan de strandrit. Dus ik dacht bij mezelf van de winter, ik ga het weer eens proberen. Met daarna onder de naam van onze eigen club hier in Zandvoort, Kelly Heroes. Oké, okay, dus een, een lokale club, Kelly Heroes. Ja, en dat is onze club hier in Zandvoort. Nico, is er ook uh, contact tussen uh, zeg maar Keep Them Rolling en in, uh, in jullie club? Of sta je er helemaal los daarvan? Nou, het is namelijk zo, Keep Them Rolling is een club van voertuigen uit de uh, jaren 40-45. En wij hebben gekozen voor de naam Kelly's Heroes, omdat bij ons een zootje ongeregeld is. <laughs> Heerlijk, he? Heerlijk. We hebben natuurlijk voertuigen, wel van 40-45. Ja. En die jongens zijn ook lid van Kiepton Roning, dus ze kunnen bij alle evenementen van Kiepton Roning ook meerijden. Maar we hebben ook voertuigen hier in het dorp rondrijden die van na de Tweede Wereldoorlog zijn. Dus uh, ja, die jongens zijn dus niet zo welkom bij keep them running. Nee, daar kan ik me niets bij voorstellen. Maar goed, aan de andere kant, uh, het past wel mooi in het... Uh, ja, uh, natuurlijk. Maar hoeveel voertuigen doen er vijf mij mee, mee? Ongeveer? Uh, we, hebben, we hebben nu uh, de inschrijving gesloten bij 41 stuks, geloof ik. 41 ja, voertuigen? 40, 40 sowieso. Zo, dat is een grote groep. Ja, maar we hadden er wel meer kunnen krijgen. Maar de, als de groep te groot wordt, ja. dan wordt het een beetje onverzichtelijk, Want die je moet alles in de gaten houden. Er mag, er mag niks ja. gebeuren natuurlijk. Maar jullie zorgen zelf ook voor dat er dat begeleiding is. En dat, de, dat alles gaat zoals het moet ja, gaan. Ja, ja. Maar jullie starten niet in Zandvoort. Jullie starten in IJmuiden begrijp ik. Ja. Wij starten in IJmuiden op het strand. Ja. We, we gaan... S'morgens vroeg... Dan gaan we in de marinehaven. Daar worden we opgesteld. Daar wordt ook de inschrijving gedaan. En als iedereen ingeschreven is... Dan uh, gaan we eerst naar... Uh, de eerste strandtent en daar krijgen we koffie En daar hebben we ook een briefing Ja heel goed heel veel ja, Wat ja. er wel en niet mag gebeuren ja, heel goed. Heel goed. De regels moeten heel streng zijn Want we hebben ja. ontzettend veel moeite gehad Om, uh, om alle vergunningen binnen ja. te krijgen en er mag absoluut niks gebeuren van nee, je moet je gewoon meteen over ook conformeren aan de regels, ja. daar, vandaar die briefing. Ja. En dan ga je vanuit de muiden over het strand richting Zandvoort. Ja, we gaan uh, rond 9 uur gaan we rijden vanaf Z in Muiden. Ja. Via Bloemendaal uiteraard. We blijven op het strand. Ja. Uh, we stoppen bij strand 10. St strand in 10? Oké, okay, daar bij, hebben jullie bij Robin. En uh, nog even, wat voor. Soort... kijk, je hebt de Willy's tussen zitten. Hè? Dat weet ik nog wel. Oh, ja. Nee,kafjes waarschijnlijk ook. Ja. zijn er ook andere soorten voertuigen ja. tussen? Ah. Het is zelfs zo, dat is heel apart bijzonder. Daar is een man bij en die vroeger wel eens dezelfde rit gedaan met een Harley. En die man, die is er weer bij. Hé, hey, wat leuk. Die wil per se met zijn Harley over het strand tot Scheveningen. Oké, okay, want jullie, ja, dat is uiteindelijk, op een gegeven moment jullie gaan dan via, als ik het goed begrepen heb, via uh, Noordwijk, Katwijk naar Scheveningen. Klopt. En daar is de eindpunt van de rit. Ja. Maar nogmaals even voor de luisteraars. Jullie zijn hier rond de klok van half tien, tien uur op vijf meis ja, morgens. Ja, dus half tien en tien uur zijn we wel hier te verwachten. En dan maken jullie als het ware een soort uh, pitstop. We maken pitstop. We gaan even koffie drinken bij Robin. Ja. En uh, dus dan kunnen staan we... we denk ik plus minus 20 minuten. En dan kunnen wij mooi even die auto's allemaal bekijken. Juist. En fotootjes maken ervan. Ja, ja, ja. ja. Maar we hebben bijzonder bijzondere voertuigen erbij. Nou... Wij hebben een wiezel. Een ja. wiezel Wiesel. Okay, nou. is een klein Vertel. rupsvoertuig. Ja. En de Engelsen reden er ook heel veel mee. Maar die dingen zijn, die zijn enorm ook veel gebruikt in moerasgebieden. En die dingen zijn ontzettend wendbaar en snel. Ja. Op rupsbanden, wat ik nou net zei. En wij hebben nog, uh, wat hebben we erbij? We hebben er drie treks. Ook bijzonder, want normaal hebben we hem hoog uit één. Nu hebben we er drie. Er okay. uh, zijn GMC's bij, er zijn Dodges bij, er is een uh, grote DAF bij. En als het goed is, komen er meerdere DAFs bij. Geweldig, maar ik vind het een groot, groot deelnemersveld. Ja. Echt 40, 40 voertuigen, dat is niet niks. En nou, allemaal... ja? We konden er meer krijgen. Ja. Want deze week werden we nog gebeld, de, nog voor vier stuks. Vanochtend ben ik nog gebeld geworden door iemand. Je wilde ook erbij. Maar we hebben gewoon de inschrijving gesloten. Want ja. als de groep te groot wordt, dan, dan hebben we ook geen overzicht meer. Op. Nee. En vooral grote voertuigen, die zijn niet zo snel. Dus die blijven zo ver achter. Dus het moet ook veel te lang wachten iedere keer dat ze erbij zijn weer. Oké, okay, nou dan via uh, Noordwijk, Katwijk naar Scheveningen, naar De Pier. De Pier. En daar staat ook nog een heel iets tegen het ander te gebeuren, hè? Ja, maar Katwijk ook eerst. Voor, voor, als we in Katwijk aankomen, moeten we wel van het strand af en dan moeten we op die uitmonding van de Rijn ja. Daar moeten we omheen en daar zat ook altijd enorm veel publiek want dat is wel vecht om boven te komen <lacht> ja, ja oké, okay. anders moeten geduwd worden waarschijnlijk nou, nee, dan maar. zetten we trekt een halftrek die, ja. die iedereen trekken... komt wel boven, daar gaat er niet om maar het is wel, het is wel een spektakel Van uh, de ene die komt makkelijker boven als de andere en uh, dat ligt ook aan het gewicht natuurlijk ook ja. En sommigen die halen tot de helft en dan moeten ze weer helemaal weer achteruit weer terug en dan nog een keer proberen. En net zo lang. Te, want het zijn ook die jongens natuurlijk, die willen boven komen, die willen niet geholpen worden. Nee, nee, ik kan het zelf, kan het zelf. Ik, ik ken het zelf. Ja. Geweldig. Oké, okay, uiteindelijk komen jullie dan in Scheveningen aan en daar gaan jullie heb je nog een, een, een bijeenkomst met veteranen? Nou, nee. In Scheveningen komt de hele kolonne die, gaat, die staat stil onder de pier. Dan gaan de vier auto's tussenuit. En die gaan naar het Koerhuis. En die halen daar veteranen op. Die komen terug naar de kolonne. En dan gaat de hele stoet aan Scheveningen binnen. Ja. En in Scheveningen ligt een boot. Dat is heel bijzonder. Dat is een boot die in de oorlog gebruikt is. Als inspectievoertuig. Zowel door Eisenhower als Churchill. Die waren alle twee aan boord. En die hebben toen al die schepen die de, die de, de tocht overmaakten. Naar Normandië zeg maar. Ja. Die hebben ze helemaal allemaal bekeken. Dus we zijn langs al die schepen gaan varen. Dus is een... met Deze boot. En die, ja. Deze boot staat nog in Engeland. En die is speciaal overgekomen naar uh, Scheveningen. Geweldig. Ja. Dat geeft wel even extra cashier aan de dag natuurlijk. Hè? Ja, en dan gaan de veteranen die gaan, uh, aan boord. En die krijgen even een, een rondleiding op zee, zeg maar. Ah, prachtig. Geweldig. Ja, ja, ja. En, daar, en daar, daar is ook het eindpunt van? de. Dat is het van ook het de... eindpunt. Maar ja. ja, dan moeten we ook wel. Want dan, dan tegen die tijd uh, zit je toch laat in de middag en ik krijg hoog water. Ja. En, ah. en daarna gaan we dus uh, nog een hapje en een drankje... En dan gaan we weer gezellig weer naar huis. Wat een geweldig leuk initiatief weer. van Ditmaal dit dan door Kelly's Kill Heroes. Ja. Hartstikke goed. Uh, luisteraars, 5 mei tussen half tien, tien uur. Hebben jullie hier een koffiepauze. En dan kunnen wij de auto's gaan bekijken. We wensen je erg goede reis. Ja. En heel veel plezier. Kun je ook beter dat we zo'n weer hebben? Uh, nou, gaan we, gaan we uh, uh, dan gaan we, doen, we gewoon Nico. regelen. Gaan we Zitten we een plaatje ervoor op. <laughs> gaan we regelen. Hé <laughs> hey, uh, Nico, hartstikke bedankt voor nou. je komst naar de studio. Nou, jullie ook. En mocht je, mocht je chauffeurs tekort komen, je weet me te vinden. Ja, ja zeker weten. Bedankt Nico. Ja, jullie ook. Dank je wel. En uh, om vijf uur moeten we gaan evalueren, hè, Nico. Dus uh, hou dat in de gaten. <lacht> Ja, dus ja. Swingen, hè, ja, dat is lekker swingen, hè Rob? Ja, dat swingt helemaal goed weg zo op de zaterdagmiddag ja. met CFM. Nico en ik, zeg dit nogal. Heerlijk. Wat. Nou, speciaal gedraaid voor Nico Vos. En de uh, Kelly's Heroes. En de Kelly's Heroes. 5 mei, dus uh, gaan ze de tour toch maken. Klopt. Over het strand. Dus yes. Je bent uiteraard van harte welkom om de wagens te gaan bewonderen. Over wagens gesproken, laten we snel gaan naar het circuitpark Zandvoort. CFM, Race Radio, Pit Report. Want daar zit Willem van Denzen en de GT4 race is inmiddels ten einde gekomen. En we zijn uiteraard heel benieuwd wie die race gewonnen heeft. Willem. Ja, goedemiddag. Ja, dat klopt helemaal. Uh, de finish mag inmiddels gevallen van deze GT4-race. Uh, ja, misschien hoorde je net op de achtergrond nog de klanken van het Italiaanse Volksweek. Het laatste race daarvan. Want het was een Italiaan die uh, deze race gewonnen heeft. En dat is uh, Stefano Taste geweest met de Lotus uh, Evora. Hij heeft daar uh, moeten vechten voor met Jan-Joris Reul, onder andere. En met uh, Simon Knap. Maar uiteindelijk toch deze Italiaan uh, die de winst uh, naar zich toe wist te trekken. Lange tijd uh, was Jan Joris Verheul, die de leiding van de wedstrijd had, uiteindelijk uh, Darst, uh, wist om voorbij te gaan. Toen was het ook de uh, RIP Chris Stockton uh, met de Ginetta, die de jacht op uh, Jan Joris Verheul opende. Er was wat uh, contact tussen uh, Verheul en uh, Stockton. Stockton uh, moest opgeven en uh, zijn auto keer uh, in de S-bocht. Verheul uh, verder... Uh, op de derde plaats van, van die twee uh, die aan het bageleien waren was het nummer drie uh, die daarvan uh, profiteerde, Simon Knap, Simon Knap uh, keurig uh, naar de tweede plaats reden uh, in deze wedstrijd en uiteindelijk is derde gefinanceerde. Uh, Jan Joris Reul. Pech was er uh, voor Jan Lammers uh, die de pits uh, moest opzoeken. Zijn auto viel uh, uh, ja, zo goed als stil. Uh, hun ze op uh, uh, rijdde wel weer. Maar ja, uh, dat verlies je zoveel tijd met uh, pitsbezoek uh, dat je niet meer voorkomt uh, op de uh, hoogste regionen van de uitslagen. Die pech was er ook voor uh, Duncan Huisman die ook lange tijd in gevecht was met uh, Jan Joris Reul, Maar één van de... Want uh, begaf het uh, onder de BMW van uh, Duncan want Ook hij moest de pits opzoeken om een nieuw rubber te halen. Ja, toch was het voor hem ook uh, deze wedstrijd gezien. De wedstrijd uh, gezien uh, door iedereen hier en uh, van genoten. En uh, we maken ons alweer weer op uh, voor de volgende wedstrijd uh, vandaag uh, op speedparak. Dat is uh, de tweede is inmiddels van het best voor wordt uh, kampioenschap. Oké, okay, hey, nog even, even een vraagje. Uh, dat is mij ontgaan. De Dutch genoeg. Uh, even kijken. De Dutch Supercar Challenge. Hoe hebben Furt en Fontijn het gedaan? Weet je dat nog? Nou, die heeft uh, in het zonnetje zitten kijken. Want uh, Peter en Peter uh, die hebben besloten om niet uh, van start te gaan. Uh, oh. De auto was niet helemaal uh, ja, uh, naar hun zin. En uh, ja, het is toch een flinke investering om zo'n weekend uh, van start te gaan. En als je daar niet helemaal uh, ervan overtuigd bent dat uh, alles uh, top in orde is... Uh, ...ja, hun uh, verhaal daarachter is, dan uh, kun je beter uh, dat overslaan... ...en proberen uh, de volgende keer uh, zo goed mogelijk uh, van start te gaan. Oké, okay. zeg hartstikke bedankt voor deze update... Uh, uh, we komen straks nog even bij je terug, zo rond de klok van uh, kwart over vier tussen half vijf, bij even, met een tussenstand van de Toerwagen Diesel Cup. Ja, maar eerst hebben we dan nog de voetbalvoorttakten. De... Oh ja. ja, klopt. Nee, wij komen uh, rond kwart over vier bij je terug. Ja, is goed. Uh, Dank wel, Willem, voor van deze vanaf het circuitpark Zoonvoort. En ik ga lekker een bakje koffie nemen in de studio. Heerlijk zo. Ik zal lekker warm bakje koffie met dit heerlijke weer vandaag. Brazilian.